welkom bij Inspiratie Radio. De Wij de zijn de Herman Heijn en Richard Buitenek. Dit programma behandelt onderwerpen over bewustzijn, zelfontwikkeling en spiritualiteit, aangevuld met inspirerende muziek. De techniek wordt vanavond bezorgd door op Spruit. Nou, vanavond hebben we een, uh, een mooie, bijzondere gasten. Mabel van Dungen. Welkom, uh, Mabel. Dankjewel, erg leuk om hier te zijn. En zij is, uh, nou ja, zij is eigenlijk te veel om op te noemen, daar hadden we het net in het vorige gesprek nog over. Houdt u vast, zij is schrijfster, een journaliste. TV-presentatrice, communicatieadviseur... een boed boeddhistische op NLP-technieken geschoolde coach... Ja, ja. en ja, gram-trainer, public speaker, dagvoorzitter... en ze geeft regelmatig lezingen. Een hele lijst, Mabel. Leuk, hè? Alles doen wat je zelf ook leuk vindt. Ja. Dat is... En ik geef meditatieles. Ja, oh, je geeft meditatieles. tarotduidingen. Ook dat, ja. Ik bedoel, we kunnen al <laughs> een kwartiertje doorgaan. Ja, hij masseert ook. <laughs> ja, dat ook met ja. hotstones. Alleen vrouwen. Alleen vrouwen, oh, jammer. Ze publiceerde dertien bo boeken over zelfontwikkeling en public speaking voor het bedrijfsleven. Ze won in maart 2011 de eerste phenomenal, woord eriën. Phenomenal. Ja. Woord. Het woord feminist zit erin bij. Ja. Wat nou, betekent wel anders? Voor haar schrijf en coachingswerk. Het is haar persoonlijke missie anderen te helpen herinneren aan hun innerlijke kracht en liefde. Nou, onderwerpen die we vanavond aan bod laten komen zijn wat is boeddhisme? Boeddhisme is een manier van leven. Voorschriften en regels of bedoelde Boeddha nou juist iets anders? Vraagteken. En wie is Mabel van Dungen? En natuurlijk besluiten we met een mooi stukje voorgelezen door onze gasten. En we beginnen nu met het eerste nummer. En uh, ik dacht dat ik het leuk vond om weer Simona Wiena eens een keer te laten horen. Het is toch een uh, echte nachtegaaltje. Uh, het is in ieder geval jouw smaak Richard. Het man. is absoluut dus. mijn smaak, ja zeker. Um, en dit gaat over, die liedje gaat over afscheid nemen. En uh, het heet Goodbye Tears. There. In every breath I took, always felt the loss. No more together. Just remember pain held with iron chains, got rusted through the years by tears of sadness. Far away. Welkom luisteraars, welkom terug bij Inspiratie Radio. Vanavond hebben we als gasten Mabel van Duggen. En zij schrijft schrijfster, journaliste, tv-presentatrice, communicatieadviseur, coach dagvoorzitter. En ze geeft regelmatig lezingen. Blijf je dat de hele avond doen? Ja. ja. En dan zegt hij de volgende is keer het uur zegt wel hij snel zegt die, uh, Mabel van Den. De ja, dat vind ik ook leuk. Oh, van Bender, ik dat, niet? dat vind ik ook wel gezellig. Uh, ze publiceerde 13 boeken over zelfontwikkeling <laughs> en public speaking. En vanavond komt ze vertellen over het boeddhisme. We gaan het in dit blok hebben over wat is boeddhisme en boeddhisme is een manier van leven. Nou Mabel ik begin gewoon even met de eerste vraag. Ja. Wat is boeddhisme? Ik kan alleen maar zeggen wat boeddhisme voor mij is. Mm -hmm. En voor mij betekent Betekent het uh, uh, vooral empathie voor de ander hebben. Um, ja. Ik wil echt wel bekennen dat het eerste deel van mijn leven, dat ik daar niet zoveel last van had. En ik had wel altijd een heel warm hart al voor boeddhisme. En um, omdat dat eigenlijk het enige vond van, want het is geen religie, maar van het, het was niet met, uh, met regels en wetten. En het is heel zacht eigenlijk. En het gaat heel erg uit van eenheid en liefde. En ook um, voor iedereen. Dus welke kasten je ook bent, of, of je nou gestudeerd hebt of niet, of pff, arm bent of rijk of vrouw of man. Uh, je kan allemaal verlicht worden. En boeddhisme is uh, heel toegankelijk voor iedereen. En dat sprak mij ontzettend aan. Wat is er in jouw leven gebeurd dat jij zegt van uh, de eerste deel van mijn leven uh, was ik niet met boeddhisme bezig. En op een gegeven moment is er een ommekeer gekomen dat ik er wel mee bezig geweest ben. Tenminste dat begrijp ik uit wat je ja, net zei. Ja dat stelt. klopt ja. Nou vanaf mijn negende was ik uh, heel erg uh, into coot. Uh, uh, echt uh, wel op hallelujah niveau. Alleen ik kom zelf uit een horeca gezin, dus dat hield ik heel erg voor mezelf. Ik was in de closet uh, met God. De rest van de familie niet begrijp je? Nee, totaal niet. En dat durfde ik ook niet hardop te zeggen. En eigenlijk durfde ik dat tegen niemand hardop te zeggen. Um, toen ben ik op mijn 17 met transcendente meditatie in aanraking gekomen. En toen woonde ik op mezelf. En toen had ik zoiets van oké, okay, nu kan ik dus en zowel met God en zowel met de meditatie en boeddhisme kan ik ja, hmm. naar buiten toe komen. Pas veel later ben ik er ook over gaan schrijven en het ook hardop gaan zeggen. Want ik heb een beetje de vamp gespeeld uh, tot een jaar of dertig. En ook op televisie en een korte rok aan. En uh, kijk mij eens... Uh, er goed uitzien en helemaal niet die binnenkant laten zien van wat er ook in zat. En dat is pas veel later gekomen omdat ik dat heel erg afschermde. Ik wilde niet dat, ja, ik wilde niet dat mensen daar ook iets over zeiden. Transdans, meditatie denk ik eigenlijk aan Osho en zo. Was dat... uh, het is Maharishi, de Beatles zijn er ook, want het ja. is misschien dat je het daar dan van kent. De Beatles zijn er ook uh, mee bezig geweest. Um, het is een mantra ochtends doe je 20 minuten, zelfs doe je 20 minuten... ...en je krijgt een, een, een geïnitieerde mantra speciaal voor jou. En uh, ja, die slijpt je als een diamant, als het ware. Maar dat zijn toch ook die mensen die boven de grond... Uh... Levitatie, ja. ja. En uh, hoppen doen ze. En, uh, maar dat is dan, wordt het weer een klik, hè. Met z'n allen bij elkaar zitten en met regels... ...en we zijn anders en uh, kom bij ons. En als je niet bij ons komt, dan uh, gaat het niet goed met je. Dan haak ik zelf af. Maar de techniek op zich vind ik fantastisch. En doe ik eigenlijk nog steeds. En zo'n mantra hè, die je dan krijgt, is, gaat ja. die je hele leven mee? Um, ik geloof dat je voor uh, heel veel centjes steeds een nieuwe mantra moet kopen. Hoe hoger je komt. Maar ik, hoe duurde uh, ze worden? Ja, ik heb voordelig ingekocht. Ik doe nog steeds met hetzelfde. <laughs> <Ja. laughs> en hij werkt voor mij fantastisch. Het, het zal wel niet zo horen, maar ach, ja. kan mij het schelen. Ja. Als het werkt, werkt het. Hè? Ja, daarom ook. En wat zijn de verschillen of de overeenkomsten van Transcendente Meditatie met Boeddhisme? Um, voor mij komt uiteindelijk alles op hetzelfde neer. Of ik nou god, TM, meditatie of alles is volgens mij liefde. En dat klinkt zo banaal voor de meeste mensen of pathetisch. Maar um, het heeft een bepaald trillingsniveau waar je in harmonie bent met jezelf en met de rest van de wereld. En daar brengt het boeddhisme je ook. En daar brengt bidden je ook. En daar brengt transcendente meditatie ook. Een soort mm -hmm. oog in het midden van de orkaan waar het fijn is om te wonen. Ja. Dat kan je bijvoorbeeld ook uitbreiden met spiritualiteit. Nou, dat, dat hoe, ja. wil, je, hoe wil je nog meer hebben, zou ik zeggen. Ja, ja daar, daar ben je in het hart van alles. Ja. En daar heb je dus ook je boeken over geschreven. Ja, ik probeer het een beetje te verbloemen. Maar elk boek gaat eigenlijk daarover. Ik ben nu een roman aan het schrijven. De kat leren blaffen. Hoe een hart breekt. Over een uh, relatie tussen een man en een vrouw. En dat... Er komt ook best wel veel seks in naar voren. En veel ruzie. Maar eigenlijk is dit boek weer hetzelfde boek als het vorige boek. Van, hou Anders, nou van elkaar, van de Ja, ambassadeur van de liefde. Hou nou van elkaar. Maak nou eerst contact met jezelf. Als je geen contact maakt met jezelf, kun je het ook niet met die ander. Etcetera, etcetera, etcetera. Het is een beetje ook in de tantisch hoek, hè, dan Absoluut. Ja. Absoluut. Dat zeggen we ook niet hardop, maar dat is wel zo. Zo, uh, zo komen we alles een beetje vegen we op één grote hoop uh, vanavond. Het maakt mij helemaal niet uit. Nodig meepel en je hebt alles, alles ja. gehad. Nodig maar ik had toch al zoiets met wat je, wat je allemaal doet. We gaan het over veel meer hebben dan ja. alleen sek-boeddhisme. Dat had ik al bedacht. En het is prima als het zo gaat. Als je maar niet deze hele cv op gaat lezen, dan ga ik naar huis. Oké. Okay. Nou, moet je straks maar even aangeven wat ik nog uh, mag vertellen zo. En gewoon mijn naam of zo. Oké. Okay. Hey, en je zegt boeddhisme is ook een manier van leven. Nou, ik begrijp het bijna al. want je, Wat je ook nu aangeeft, ja. dat, dat, dat volgt eigenlijk altijd aan. Maar kun je, kun je er iets over zeggen nog? Ja, um, ik ben uh, vijf jaar geleden in het Nichiren boeddhisme geïnitieerd. Door, uh, ik kwam daarmee in aanraking door Lucia Rijker. Zij is uh, voormalig bokskampioene. Oké. Okay. En uh, ik interviewde haar en ik zei: Nou, ik ben van transcendente meditatie en dat is stil. En zij zegt van: Nou, wij chanten, wij doen klankmeditatie. Toen dacht ik: Wat vervelend, want dan mag je niet stil zijn, want dat vind ik zo heerlijk juist van, die, van, van mediteren. En toen dacht ik: oh, Als ik weerstand heb, is het misschien wel heel mooi uh, om te proberen. Dus ik ben met haar meegegaan. En dat voelde heel erg goed. Uh, er zijn wel veel regels waar ik dan weer uh, niet zo goed tegen kan. Je mag bijvoorbeeld geen uh, Boeddha's in je huis hebben. Yeah? Ja, want je bent zelf de Boeddha. Je mag niet voor afgoden. Dat gaat wel uh, heel ver, ja. Man, zeg. Ja, en ik heb bijvoorbeeld Boeddha's op mijn lichaam. En ik heb ook de, de Chant op mijn kont geschreven. Daar waren ze allemaal niet zo heel erg blij mee, natuurlijk. En. Uh, dus dat wringt altijd bij mij een beetje. Hmm. Dus de methode vind ik fantastisch. Maar Zodra er mensen bij komen en zeggen dat iets niet mag van Boeddha. Denk ik van nou volgens mij mag ik alles van Boeddha. Hmm. Dus ik vind het prachtig. Zolang er maar geen dogma's zijn. Maar die, uh, die jij net noemde. Dat is een uh, Japanse versie. Hè? Dat is ja. Japanse ja. boeddhisme. Er zijn heel veel leden wereldwijd. En, en wat, wat me opvalt is dat die Japanse versies toch altijd wat strikter zijn dan, ja. de, laat we zeggen, de Zuidoost-Aziatische ah, versies. Ja. Zoals het, uh, het pure boeddhisme, hè, wat ik dan ja. uh, in Thailand bijvoorbeeld. Uh, Ze zijn heb. ook heel hiërarchisch. Ja, ja. Ik denk eigenlijk dat vanwege de gestructureerde gevechtsport die ja. zij beoefent, dat zij in, die uh, in deze boeddhistische vorm terecht is gekomen. Uh, oh, je bedoelt Lucia? Lucia, ja. Ja, ja. ja, ja, ja. Nou, ik denk dat zij ook. Kijk, zij was een, natuurlijk een vrouw. En ze is ook een zachte vrouw. Ondanks dat ze er heel ja, potent is... uitziet. In een mannenwereld. En ik denk dat wil je een, een, een echte winnaar zijn. Wil je echt... oh, zij is een echte winnaar. Ja, dat is ja, hem. Dat... Maar wil ja, ja. je dat echt zijn. Heb je ook die vrouwelijke en die mannelijke kant nodig. Want als je alleen puur op agressie gaat. Uh, zal je niet winnen. En, en als je juist het ja. overzicht en de afstand. En ook dus die vrouwelijkheid erbij houdt. Ja, ik inderdaad. denk dat je dat een complete mens maakt. Maar ik denk wel dat zij dat ook nam om te overleven. Want ze zat in trainingskampen bij die jongens. Ja, weet je, dat is gewoon uh, een terrarium vol met gekken. En dan moet je wel een stiltepunt in jezelf vinden. Ik denk dat dat haar overleving is geweest. Hm. En heeft ze dat altijd gehad, die, uh, die verbinding met, die, met het boeddhisme? Of, of is dat later pas dat gekomen? Is later gekomen volgens mij? Volgens mij is dat later gekomen. Want zij heeft heel lang gevochten op woede en agressie. En, en op een gegeven moment had ze zoiets van... Uh, zij is nu ook gewoon compassie en respect voor de tegenstander. Oh, is dat niet lastig? Niet als je in de ring denkt: ik sla hem voor zijn kop. Weet je, je moet niet. Uh, ja, je moet wel nog steeds willen winnen. Maar of je nou denkt: uh, ik bijt zijn kop eraf of ik sla hem voor zijn kop. Dat is nog ook een nuance. Hmm. Maar zij doet heel veel op techniek. Hè? Als je, ze, het was een Amerikaans science programma. En dan zag je haar uh, op een dummy slaan en een man op een dummy slaan. En zij sloeg veel harder qua techniek. Dus ik, ja, ik vind het geweldig. Oh, okay. hmm. Een soort okay. hero Pippi story ja, Dan gaan we weer even terug naar Mabel. Ja, zeker. Ja. Dus, um, jij bent uh, uh, gaan wandelen op een gegeven moment uh, richting Pernacia. Even Ik ga nu even terug naar de Ambassadeur van de Liefde. Ja, ja, ja, ja. Um, en daar had je gesprekken. Ja. En dat was met een soort coach? Nee, uh, in, uh, jij, jij bedoelt op het uh, boek, ja. Ambassadeur van Lus. Nou, liefde. over die persoon die daarin. Die persoon. In, die daar die persoon jou is, begeleidde eigenlijk. Ja, maar die is uh, half fictie, half uh, waar. Um, ja, deze man die was uh, heel erg in, uh, in God. Uh, en, en heel erg bijzonder, daar heb ik veel van geleerd. Maar aan de andere kant ook weer heel erg ook weer dogmatisch. Ja, het was een boeddhist. Uh, ook ja. ja, maar heel erg weer streng in de leer en um, daar wil ik wel een tijdje naar luisteren, maar op een gegeven moment heb ik zoiets van, oké, okay, dat werkt voor jou ik doe wat voor mij werkt en ik ga niet zomaar jouw regels overnemen, omdat je zegt overnemen. dat het jouw regels zijn, ja dat hoera voor jou, maar niet voor mij, weet je zo dus ik, ik, ik sta open en ik leer en ik luister, en op een gegeven moment trek ik een streep en dan zeg ik oké, okay, ga je toch je eigen dit proces. is mijn wereld, ja uh. En vanwaar uh, dat je zo anti-regels bent, anti-structuur hoe je het zelf omschrijft? Wat, wat Omdat maakt ik het? geloof dat, dat, dat wijsheid en liefde en, en alles wat zuiver en echt is, zich helemaal niet in een vakje of regels laat vangen. Ja. Dat zijn mensen die dat willen doen. Plus dat ze daar weer macht en mee kunnen manipuleren. Zeg niet dat iedereen dat doet hoor. Maar liefde laat zich door niets dwingen. Ja, en liefde, dan gaan we al naar het volgende nummer, zou ik bijna zeggen. Um, jij hebt een van mijn favoriete nummers uitgezocht. Ja. Uh, op klassiek muziekgebied. Um, ja, rond de vorige eeuwwisseling was ja. de man eigenlijk op zijn top. Uh, wat ik bijzonder vind is dat bij klassieke muziek noemen we altijd de componist. Ja. En bij de tegenwoordige muziek noemen we altijd de zanger. En dan wordt de componist min of meer vergeten. Ja. Dat is heel merkwaardig. Um, het muzieknummer wat jij hebt uitgekozen... Ja, is in mijn beleving heel zacht. Uh, als je dus op het uh, klavier speelt... worden die toetsen heel zachtjes aangeraakt. Het is bijna erotisch. Dat, dat is grappig. Dat is jouw perceptie. Hè? Dat is mijn perceptie. Voor mij is het de zuiverste vorm. Ik, ik geloof ook wel dat er heel veel dingen een eikpunt hebben met seks. Dus ik ben er niet vies van. Laat ik het zo zeggen. Maar dit is voor mij zo verschrikkelijk zuiver. Haast... Dat bedoelde ik ook. Bovenaard, vind, vind ik. Het, het is heel zacht. Ja. Heel bijzonder. Nou, kondig hem maar aan. Het is jou, ja. jouw nummer. Nou, uh, mijn nummer is uh, van uh, Satie. En, nee, nee, nee. Uh, Pretty Wings. Oh, is het niet Erik Satie? Nee. Oh, dat zit ik op een verkeerd been. Maar uit. Niet uit. Pretty we... Wings met Smooth Jazz All Stars. Ja, dan gaan we straks naar Satie. Langs. gaan we zo meteen naar Satie. Heb ik het verhaal al gedaan? <laughs> <Ja>. Sorry hoor. <laughs> wil je daar iets oh, over ja. zeggen? Nog? Um, ja, ik wilde wel iets over zeggen. Ehm. Um, um, ik had hem van Maxwell aangevraagd, maar je hebt hem van iemand anders. Prima, dus ik laat me ook verrassen. En dit is Maxwell Sing Pretty Wings. Over dat hij zijn liefde vrijlaat, uh, Omdat ze niet meer bij hem wil blijven. Ook mooi. Is ook liefde. Luisteraars bij Inspiratieradio. Vanavond hebben we als gasten Mabel van den Dungen en zij doet heel veel. Meer, meer mag ik niet zeggen. Um, vanavond komt ze vertellen over het boeddhisme. En we gaan het in dit blok hebben over voorschriften en regels. Of bedoelde Boeddha nou juist wat anders. Nou ja, Mabel, eigenlijk hebben we het er eigenlijk al een Echt, beetje over gezegd, gehad. He? He? Ja. En het uh, vorige uh, samenvattend zeg je van... Uh, ja, laat me zeggen, echte liefde laat zich niet uh, dwingen, dwingen hè, in, in, in regels. En zo voel jij dat ook. En, nou, ik geloof bijvoorbeeld als je tegen iemand zegt die begint met mediteren. Uh, neem een vast tijdstip. Of uh, vertel jezelf van tevoren hoe lang je mediteert. Kijk, Dat soort richtlijnen. Dat, dat zijn handvaten om je vast te houden. Dat vind ik heel erg mooi. Maar als ik tegen jou zeg, je mag geen alcohol, je mag geen vlees. Uh, je mag geen seks. Uh, je mag uh, niet vloeken. Uh, je mag uh, geen zwarte blouse dragen. Weet je? Dan denk ik, ja, hallo. Maar, maar, maar. Als je nou uh, kijkt naar de monniken. Mm -hmm. Die hebben dat allemaal wel, hè, die regels. Hoe, hoe zie je dat dan? Um, dan kies je ervoor om je leven totaal in dienst te stellen van de spiritualiteit. Um, dan uh, leef je eigenlijk om beter te kunnen mediteren. En ik geloof dat de meeste mensen mediteren om beter te kunnen leven. Dus dat is een hele andere insteek. Mm -hmm. En uh, ja, dat moet je gewoon respecteren. Ja. Kijk, als je iemand uh, in de maatschappij gewoon mee wil draaien... Um, dan mag je dat zelf bepalen hoe die dat doet... Ik uh, ben vorig jaar uh, geïnitieerd door de Ishaya monks. Je probeert nog eens wat, maar ik schrijf ook, <lacht> ik schrijf ook over veel dingen. Dus. En uh, nou, dan zaten we drie uur op een dag te mediteren. En uh, ja, op een gegeven moment heb ik gezegd van mooi, heerlijke periode geweest. Maar ik ga nu toch echt weer aan een nieuw boek tikken. Weet je? Dus het is ook maar net van uh, geef je jezelf de ruimte en, en wil je ook zo leven. Wil je op een gegeven moment leven dat je zeven uur op een dag mediteert? Ja, dat is voor iedereen verschillend. Ja, het is bijna een, een verschil tussen een doel en een middel, hè? Bedoel, ja. Voor jou is het echt duidelijk een middel, gewoon om lekker te leven, goed te leven. Om... Maar soms is het ook een doel. Kijk, ik heb ook, zoals vele andere mensen, grote crises in mijn leven gehad. Dan zit ik voornamelijk voor mijn altaar, mm -hmm. omdat uh, ademhalen gaat dan al moeilijk en mediteren helpt me daar dan doorheen. Dus het is ook maar net van, uh, niet dat ik een uh, brandweer uh, uh, meditatie type ben. Weet je dat je alleen maar in crisis mediteert, zo is het niet. Maar je wenst je wel tot iets uh, als je het heel extra nodig hebt. Ja, mooi. Um, als we nou kijken naar verlicht zijn, hè, dat heb je ook al een ja. beetje genoemd net. Uh, ben je dan het type van, je bent al verlicht, maar je weet het nog niet. Dus de Japanse stijl. Goed cursusverlichting. Of, ja. uh, of uh, door hard mediteren raak je verlicht? Nou, ik heb daar natuurlijk ook weer een boek over geschreven. Ja, Vat het boek maar even samen. Nee, nee het heet verlicht in één seconde. Wie gaat mediteren is meteen een boede. Um, ik vind het heel erg moeilijk. Ik moet zeggen dat ik ontzettend een strever ben. En um, ik heb het zeker tot mijn doelstelling gehad... een paar jaar om... ik ga verlicht worden. En heel erg... Uh, Mediteren en lezen en uh, ook uh, seksualiteit afgesworen. En ik werd er eigenlijk, ik knapte daar totaal niet van op. Ik zeg niet dat ik er in een psychose van kwam, maar het scheelde niet veel. Um, Komt het ook omdat het te hard ging? Misschien ook wel. Ik, mm -hmm. ik raakte echt helemaal los uh, van de grond. Ja. En uh, het leek alsof ik in een grote bubbelcapsule zat. En een um, beetje alsof ik gewoon niet meer bij de rest van de wereld kon komen. En toen dacht ik, van ja, dit is. Dit is waarschijnlijk Was niet, ook niet geaard eigenlijk. Totaal nee. niet, totaal niet, totaal niet. Dus ik dacht van, nou ja, ja, ik moet weer toch weer een beetje terugzakken. Want uh, dat is ook niet goed. Nee. Dus ik probeer het wel hoor. Ik moet een beetje denken aan Chris Tauber Of nee, Tijntalber. aan Tauber. Uh, Jij denkt weer aan de vrouw natuurlijk. Die, ja. <lacht> nou ja, is ook wel een hele mooie een schaar, vrouw. Het is een hele mooie vrouw. Ja, nee, hele okay. mooie uh, die zat bij welke band ook weer? Zo'n heel bekende band. Dan? Lois, Lane. Lois, Lane, Lois Lane, ja? Ja. ja. Schreef hij voor. Hij schreef daarvoor. En uh, En was met een en, van de dames getrouwd. En was met een, die, die, die, die mooie dame. En Monique. Die, en op een gegeven moment uh, is hij dat ook gaan doen. Wat jij ja. dus ook bent gaan doen. Dus geen seks meer, geen vlees meer, nee. geen alcohol meer. Uh, vroeg naar bed, uh, s morgens vroeg uh, op mediteren. Zijn leven leek wel langer daardoor hoor. Ja, ze leefde leven <laughs> langer. Maar op een gegeven moment uh, heeft zij hem er wel uitgegooid na een jaar. Want uh, Absoluut. Zij, zij had zoiets van, ja, ik, ik wil een man en geen monnik. Dus, uh, ja. Het is min of meer hetzelfde verhaal. Ja. Eigenlijk. Ja, mooi. Ja. Maar jij hebt het iets korter gedaan, zo te horen. Um, ja, maar bij mij zijn het ook fases. Ik, ik ben zo iemand die, als ik in de auto zit, dan, dan scheld ik op uh, fietsers. En als ik op de fiets zit, dan scheld ik op auto's. Oké, okay. zo genuanceerd ben je dan <laughs> <nog. laughs> ja, ja, ja. Dus uh, ja, soms heb ik hele uh, lange fases. En die duren een paar jaar dat ik echt denk van. Uh, ja, het gewone leven is voor proleten en ik ga op een kussen zitten en ik ben veel beter. En ja, ik kom daar toch altijd wel weer op terug. Okay. Gaat jouw leven niet ontzettend snel met al de dingen die je doet? Um, ja, ik heb, wel het, ik heb wel vaak het gevoel, en dat is de grootste contradictie in mijn leven, dat ik haast heb of zo. Ik wil zoveel uh, doen. En, en, uh, nou, ik weet niet of het bereik is, maar ik heb zoiets van: ja, er zitten nog zoveel boeken in, ik moet, ik moet even een beetje doortikken en ik wil ook andere mensen leren mediteren want daar heb je zoveel aan en ja, ga ze maar door, ga ze maar door en aan de andere kant uh, als ik dan stil ben en mediteer denk ik van ja maar Liefie, het, het is al helemaal goed zoals het is maar dat is haast het schizofrene ervan ja. we hebben nog een vraag van uh, Mario, Mario. Ja, Mabel, uh, ik had een vraagje, wat heb jij met ijs? ik ben helemaal gek op ijs je kan me er uh, 24 uur voor wakker maken bijna Onderbreek ik mijn meditatie hiervoor. En uh, haastendoten, ijs en vooral van de Italianen. Hier in, uh, in Zandvoort kunnen ze er ook wat van. En volgens mij ook met een ijsman. Een ijsman? Oh ja, ja, ja, ja. Ja, ja. Wim Hof. Dat is uh, mijn held. Alleen het verhaal is niet zo heel positief voor mij afgelopen. Uh, Wim Hof die is die man die uh, uh, een paar uur in ijsblokjes kan zitten en een marathon op blote voeten loopt bij min 18. En toen dacht ik, nou hij weet het, ik ga dat ook doen. Dus ik naar Wim Hof en hij zegt, ja, je moet in koude baden en je adem inhouden. <laughs> dus ik heb Een snelle manier om doodgaan te <laughs> gaan ja, Dus ik elke ik ben dag... heel benieuwd daar? Ja, dus ik elke dag, zeven minuten in ijskoud water en uh, drie minuten mijn adem inhouden. Wat bleek, na vijf weken had ik gewoon een longontsteking. Nou ja. okay. En Wim zegt dat ik te snel wilde. Hmm. Kan best. Ja. dat dus. is geen oplossing dus. Uh, ja, maar misschien moet je het iets uh, genuanceerder doen. En als ik denk van dat iets het is, dan doe ik het ook meteen helemaal. En dat is misschien niet helemaal goed. Dat je het toch een beetje op moet bouwen. Ja. Maar we kwamen er wel tegen bij hoor, net in oh, uh, Zandvoort. Is, was dus uh, dat is het andere ijs. Ja. Andere ijs. Oh, zat dus ik er toch goed in. Oké, okay, nou we gaan uh, nu naar het wonderschone... stuk van Erik Satie. Ah, maar nou mag jij nee, er nee. nog even wat over vertellen. Want <laughs> ja. Hermans uh, gevoelens daarover kennen we nu. Ja, ja, die zijn wat frivoler dan de mijne. Uh, ik zeg altijd dat dit... Uh, uh, muziekstuk is mijn binnenvoering. Als ik als je, als je mocht zelf mocht uitdrukken als muziek... dan zou ik deze muziek zijn... En het voelt zo als thuis voor mij. Veel meer thuis dan de wereld. Of mijn bed of mijn hond. Ja, ja, het voelt echt alsof... Ja, dat, dat ken ik of zo. Maar ik, ik begrijp niet zo goed... Wat dat dan betekent. Maar het is wel mijn thuis. Dus de komende minuten ga jij je heerlijk thuis voelen. Ja. Beste luisteraars, welkom terug bij Inspiratie Radio. Vanavond hebben we als gasten Mabel van den Dungen en zij doet heel veel. Vanavond uh, komt ze vertellen over het boeddhisme. Uh, maar we gaan in dit blok hebben, het laatste blok gaan we het hebben over wie is Mabel van Dungen. En gelukkig Mabel, heb jij je vriend meegenomen waar je al drie maanden een gelukkige relatie mee hebt. Klopt niet met Facebook, want daar staat dat het pas drie weken is. Zo Herman, dat is ook weer eens. Patrick, welkom bij uh, Inspiratie Radio. Nou, vertel even kort wie je bent. Want heel Zandvoort en daaromheen uh, wil natuurlijk graag weten wat voor vriend Mabel van Dungen heeft. Zeg maar dat je personal training doet schat. Ja. Ik Patrick Hoedmer, ik uh, woon in de kop van Noord-Holland nog. En ik uh, geef heel veel personal training hier in de buurt. Amstelveen, Amsterdam. Oké. Okay. En uh, goed, daar kunnen we elkaar van. Heb je nog andere beroemde mensen onder je vleugels? Nee. Jawel, hij traint mensen van Ajax. Al van Ajax? Ja, dat wil je natuurlijk dus niet zeggen. Dat mag ik niet noemen. Hé, hey, en wat vind je van Mabel? Wat ik van Mabel vind? Paar, doe maar eens een paar kern-eigenschappen. Kern. kern ja, eigenschappen. Eerlijk. Jij kent natuurlijk Mabel het beste. Eerlijk. Eerlijk? Eerlijk. Ja. Nou, dus, moet... Ja, ik moet uh, ik ken slecht op mijn woorden komen wat dat betreft, maar uh -huh. nee, ik kan, uh, tegen Mabel kan je alles zeggen. Oké, okay. dus ook, uh, ze kan veel hebben. mooi Zeker weten. Nou, mooi. Nee, dankjewel en ik wens jullie samen een hele mooie lange tijd. Nou, Mebel, ik ben in ieder geval heel erg eerlijk. Ja. Als, uh, als dat het belangrijkste is, zit er een mooie eigenschap. Ja. Voor, uh, het is een mooie het is, basis. Het is de belangrijkste eigenschap zo'n beetje, denk ik wel. Op ja, het raakt wel aan zuiverheid, vanuit. vind ik. Ja. Ja. Ik ken jou trouwens een heel stuk langer. Vanaf 17 april 2010. Ja, ja, dat klopt. Wat ja, was, was er toen aan de hand? Je was op mijn uh, boekpresentatie. Ja. En je hebt ook op mijn boeken gepast. En Dat vond ik zo ontzettend lief. We waren in een kerk. Dat leek me prachtig. Uh, in Korte Hoef? In Korte Hoef, om me daar te presenteren. Ambassadeur van de Liefde. Ik denk, dan ben ik toch weer in uh, het huis van God. Weet je zo. Nou, dat ook wel weer? Ja, dat ook wel weer. Nog steeds, zou ik zeggen. Okay. En uh, Het was heel druk in de kerk. En Herman ging bij mijn boeken staan op mijn boeken te passen. Ja ik denk dat uh, moet ik maar even gaan doen. Ja, weet je, als niet... we hem gaan begraven dan gaan we hem tussen boeken begraven, <laughs> want dan, is, dan blijft dus hele, het hele innaamhals nou, blijft hij gelukkig. Net zoals Faro's vroeger tussen goud. Ja, Oké, okay. ik weet nog wel iets hoor. <laughs> Nee, we gaan even naar je nieuwste boek, ja. Ambassadeur van de Liefde. Ja. En, uh... Ik wil jou er graag eentje geven als je oh, dat goed vindt. Ik heb er wat voor je ingeschreven. Oh, fijn. Dankjewel. Alsjeblieft. Nou, het is een prachtig boek, Ambassadeur van de Liefde. Je moet maar even kijken of je het ook kan lezen, wat ik geschreven heb: Over schrijven, leven en God. Ja, voor Richard met licht en liefde. Grote kussen. Ja. Kijk, wel. Dit is heel veel geld waard, jongens. Nou, ja, dit is nou jammer. <laughs> En heel veel meer. Um, je hebt me gevraagd om... Uh, wat, wat is dit? Het, het, het is het, uh, het, voor mij is het de premisse van het boek. Dus de essentie, essentie. Uh, waar, het allemaal, de essentie ja. waar het allemaal om draait. Uit velen een. Ja. Ik ga nu de essentie voorlezen van ambassadeur van de liefde. Het is aan ieder van ons om de signalen van het universum op te vangen. Te begrijpen en te implementeren. Elke dag is een uitnodiging om in harmonie met onszelf, met anderen, de aarde en het universum te leven. Iedereen legt dit pad af in zijn eigen tempo en naar eigen vermogen. Als het vandaag niet lukt, probeer je het morgen weer. Het geheim is om net zo lang vol te houden tot je het ziet en onderweg niets af te wijzen of buiten te sluiten. Alles is precies zoals het nu moet zijn het enige wat je hoeft te doen... is jezelf herinneren... dat we geschapen zijn... uit een oneindige intelligentie... die onverwaardelijke liefde is... en dat we dat dus zelf ook zijn. Nou, dat klinkt... daar uh, ja, moet je eigenlijk nog even... weer een paar minuten over nadenken natuurlijk. Als je nou, zo, uh, zo dus je Veel ziet. mensen zeggen van... Uh kijken buiten zichzelf. Hè? Zo van uh, God staat boven mij en Boeddha weet het allemaal. En ik denk altijd van je hebt dat allemaal in je. je. Je bent al... Als je het in jezelf niet kunt vinden vind je het nergens dat meer. Dat bedoel ik. Dat is eigenlijk... En exactie. mensen zoeken buiten zich terwijl ja. het... het je, moet, je moet naar binnen toe. Het zit van binnen en je, je bent al perfect en je bent al geweldig en je bent al mooi. Uh, accepteer maar wat je bent en dan kun je ontspannen ja. en genieten. Wat ik er altijd haaks erop vind staan, maar goed, dat is een nee, discussie. Is dat er altijd natuurlijk nog, ik noem dat dan belemmerende overtuigingen zijn, Absoluut. He, de, de trauma's. NLP, dat kom en op een, die, die staan daar altijd nog tussenin. He. Ja, maar je kan die patronen gaan leren zien. En, en je ziet ze altijd als je meditatie. Wat je bijvoorbeeld tijdens mediteren doet, doe je ook in je gewone leven. Bijvoorbeeld controle of uh, dwangmatig iets. Of weet je, alles komt terug. Alles is zichtbaar aan jezelf. Het enige wat je hoeft te doen. Is adem te halen en te observeren wat je doet. Kijken naar jezelf. En te accepteren. En te accepteren. En dan verdwijnt het. Verdwijnen dan die belemmerende overtuigingen? Als je, als je goed zo. oplet. Als je heel goed oplet. Ik heb uh, uh, van kleins of aan. Uh, to, zeker tot mijn achttiende. Ontzettend veel last van zelfhaat gehad. Ik ben niet goed. En ik ben lelijk. Uh, en ik ben stom. En ik red het niet. Uh, Bladibladibla. Tot, tot op een gegeven moment. Ik ging zien. Hé, hey, dat is dus wat ik doe. Mm -hmm. En misschien is dat wel helemaal niet zo. En mm. dus het is net als een uh, mens is net als een bolletje wol. Ja, je moet jezelf helemaal uit de knoop halen om te zien iedereen is een recht draadje. Maar het weten is toch nog niet het oplossen? Nee, maar het is wel de stap die nodig is naar het mm -hmm. oplossen. Want je hebt eerst het weten, dan het accepteren en dan het ontspannen. En hoe heb jij het kunnen oplossen? Oh, als ik een heel grappig antwoord zou geven, zou ik zeggen: medicatie. Okay. Dat is niet waar. <laughs> um, heel veel nagedacht, heel veel gemediteerd, heel veel gelezen, heel veel op mijn bek gegaan. Hmm. En heel veel, ook, ook heel veel eerlijk te zijn tegen jezelf. Ik ben wel, wel blij met het antwoord, dus het blijkt ook wel dat het toch wel een behoorlijke intensieve weg is. Ontzettend. Om, om, nou ja. Ontzettend. En je moet ook dapper zijn, want het, ja. je komt. Op de zwartste plekken in jezelf. En ga dan maar jezelf accepteren. Ja, nou, Dan hebben we als coach ook nog werk. Absoluut. Ja? Ja. Herman, jij hebt het boek gelezen. Ja, onder andere. Uh, ja. Kun je nog iets meer samen met Mabel dit boek verdiepen? Uh, ja, het boek gaat eigenlijk over een, een, een, een fictief persoon. Die op onderzoek gaat naar zichzelf eigenlijk. En die daar een ja een konfu leraar wat, wat komt ze tegen wat <laughs> was het ook weer een wat is het? zen meditatie maken. ja um, ja nou, ik, het is een tijd geleden dat ik het gelezen heb. nee maar, maar ja, het is grotendeel uh, grotendeels is het autobiografisch maar in een roman uh, maak je altijd een de, ja of anders of of uh, je diept het uit en uh, ik heb ervoor gekozen om een, een uh, monnik tegen te komen waar ik dus lange gesprekken mee voer. Oké, okay, en dan ging je wandelingen mee maken. En dan maken. ging ik wandelingen zo, example, mee maken en dan ook zo van oké, okay, wat heeft het boeddhisme je gebracht? En daar ook kritisch over zijn. En hoe is je eigen denkpatroon? En durf je te vertrouwen op het universum? Of zeg je van nee, ik moet mijn hypotheek betalen. Het is ook heel veel praktische... Ja, waar de hele wereld uh, tegenaan loopt. Weet je, het is zo in de spirituele wereld van uh, het universum zorgt voor je. Ja, als zo'n uh, zo monnik tegen jou zegt van je moet het loslaten, je hypotheek betalen enzovoort. Mm -hmm. Hij heeft waarschijnlijk geen aardse bezittingen en heeft dus ook geen hypotheek. Klopt. Dus ook geen ja. stress daarover. Nee, maar, het, jijzelf, maar, het, maar, het, maar het mooie is, toen ik het wel deed, kwam door een speling van het lot. Had ik ook meer, niet meer mijn hypotheek te betalen. En ik was niet failliet gegaan. Dus soms is de, de werkelijkheid veel uh, fictiever dan je kunt verzinnen. Weet je wat dan opvalt in het algemeen? Dat ik zo aardig ben. Of dat vult je nou, niet dat, op? Uh, dat nee, uh, dat, uh, nee, dat de oh, dat. Oh. Maar uh, ik heb veel vrienden die. Uh, Een hypotheek hebben. <laughs> nou, die, die, die, die, die hebben de overtuiging moeten hebben zeg maar, van, hun, uh, ja, van hun groep, zeg maar. Ja. Dat uh, ze geld moeten loslaten. Ja. Hè, dus dat probeer ze dan in alle macht. En dan, dan laten ze geld los. Maar dan het uiteindelijke resultaat is dat ze dus gewoon aan het einde van het verhaal gewoon heel weinig geld hebben. Het is ja. echt, echt armoede en, en velen moeten uiteindelijk dan toch weer een baan zoeken. Ja. En dan is het punt van, ja, het klopt wel dat je geld moet loslaten. Maar dan zit ook weer, als je die belemmende overtuigingen niet echt kan loslaten. Ben ik van, helemaal met je eens. Hè, uh, schaarste bijvoorbeeld. Hè, de ja. wet van schaarste in plaats van de wet van de overvloed. Ja. Dan kun je dus nooit echt in, dat, in die overvloed duiken. Ik geloof dus wel dat je heel goed in dat overvloed kunnen duiken. Maar je moet dus wel echt die overtuiging echt los kunnen laten. Absoluut, en ben ik met je, je eens. Het vergeten. En daarnaast, want er is niemand zo halleluja als ik... maar ik geloof dat je ook heel praktisch moet zijn. Hmm. Je hebt bepaalde verantwoordelijkheden als mens... Ja. die je gewoon na moet komen. Ja. En, en dat is ook zorgen voor jezelf. Kijk, bezit vergaren is nog wat anders dan en, uh, onnade, normaal nadenken. Ja, ja. Vertrouw op God en zet wel je fietsenplot. Nee, <lacht> hey, uh, je hond... Ja, vertel. Uh, ik heb een uh, Duitse dog. Dat die is heet, wel uh, een van jouw favorieten, denk ik. Hè? Ja, dat is. Dat, ik heb een fantastische zoon van vijftien. Maar zij is ook mijn kind. Ik, en, uh, ik, zeggen, ik heb je zoon ontmoet ook. Ja. Ja, ja. en um, ja, die hond komt in elk boek voor. Die, uh, ja, die ligt bij mijn voeten als ik schrijf. En uh, als ik ga plassen gaat ze mee. En als ik, ja, dat is Echt gewoon een soort schaduw. Ja, ja, ja. ja, ja. En, ja het, zij, zij is eigenlijk in, in dunne tijden ook mijn emotionele kruik geweest. Dus ik heb altijd... Uh, groter... En je model? Ja, ook. schildersmodel model. Ook, ik schilder er ook. Ja, schilder je alleen honden? Alleen honden. Ja, en dan nee. ook, uh, ze hoeven niet te lijken. Dat is het belangrijkste. Nee, dat ik vind weet, ik leuk. Mag een, weer, een beetje abstract. Nou, weer geen regels. Oké. Okay. Ja. Nou, ik... Ik heb de hond van A3 gezien van de oh, uitgeverij ja. zo leuk om te doen. Angel ja. en het schilderij vond ik toch wel heel erg erop lijken. Nou, ik geloof wel dat je iemand zijn ziel en ook van een hond de ziel kan raken zonder dat je een soort Rembrandt ervan maakt. En het, ik vind het ontzettend leuk om te doen en ik ben gewoon helemaal gek van honden. hey jongens, we zijn er alweer doorheen. Uh, Mabel, ik wil je heel erg bedanken voor uh, deze ontzettend leuke uh, uitzending. We gaan, je gaat straks nog even het voorlezen ja. uit, je, uit, je, uit je boek. Zou je het laatste nummer, Texas, met Say What You Want, willen uh, ja. vertellen waarom je dat hebt meegenomen? Um, um, ik word altijd ontzettend vrolijk uh, als ik dat hoor. En zij zingt eigenlijk van, uh, je kan bij me weglopen en zeggen dat je niet meer van me houdt. Maar je kan zeggen wat je wil, dat ik blijf het, toch niet. Ik blijf het <laughs> gewoon wel voor jou doen. Dus dat vind ik echt een fantastisch, heerlijk nummer. As I walk in the shadow of death 16 men on a dead man's chest Your host is he, Mr. H.O.T. And I get you get splashed with the tech Run for the before I blow back off the map contact You didn't know stack could get down like that Disconnected, lethal weapon, lethal injection Vision looks like Ching when I had men are I'm forgiven Locked and prisoned in a Wu-Tang dirty dungeon You should come into my 12-part Oké, okay, en welkom terug bij, bij Inspiratieradio. Nou, Mabel, heel erg bedankt dat je hier wilde zijn. Ik vond het ontzettend leuk. Ja, echt een leuke, leuke uitzending. Ja, Harm ook. Hé, hey, je was in topvormen. Dankjewel. Ja, Ik vond het ook en, fijn om jou weer even te zien en te moeten hebben. En leuk, Patrick, dat je er ook bij was. Ik ga straks weer lekker een ijsje eten. <laughs> Rob, ook heel erg bedankt voor je, voor je techniek. Ja, we hebben vandaag uh, naast dat we Mabel in de uitzending hebben, hebben we ook nog twee primeurs. Uh, het ene is dat Dionne, uh, die gaan jullie niet meer horen. Want uh, Dionne Scheurs die heeft uh, het eigenlijk te druk met haar andere werkzaamheden. En uh, ze heeft bedacht van nou dan ga ik er toch niet meer bij redden. Die agenda maken en elke keer voorlezen in de uitzending. Dus is, uh, bij deze is ze gestapt uitgestapt. Uh, nou in ieder geval Dionne we wensen je vanuit hier en studio namens alle medewerkers van Inspiratie Radio. Alle goeds met je carrière en uh, we zullen je missen. We hebben nog een uh, primeur en dat is dat we vanaf vandaag, en misschien hebben jullie dat al gehoord, uh, om zeven uur begon de herhaling van vorige keer al. We gaan vanaf nu twee uur uitzenden. Dus uh, de uitzendingen beginnen vanaf nu om zeven uur en die duren dan tot negen uur. Maar we gaan ook op vakantie, dus voorlopig uh, gaan we de eerste uitzending pas maken op 21 augustus, van acht tot negen avonds. En dan hebben we Natasja Kuiper. En ze gaat het hebben over astrologie. En deze uitzending wordt gepresenteerd door Herman Harms. En dat wordt dus de eerste twee uur durende, twee uur durende uh, nou, uitzending. Herman. Ik heb er helemaal zin in. Ja. Kun je lekker diep. Is dat die, met die uh, harp? Of, nee, dat is niet dat de, zegt, de dame met uh, de harp. Uh, uh, nee, nee, dat is een andere. Nee. Nou, tot dan uh, wordt deze uitzending op zondag uh, en op woensdagavond om acht uur s'avonds herhaald. En ook kunt, ja sorry, vanaf zeven uur s'avonds herhaald. Moet ik het wel goed zeggen. En ook kunt u vanaf morgen deze uitzending beluisteren. Bij Uitzending Gemist op onze site. Inspiratieradio.nl Wilt u onze tweewekelijkse nieuwsbrief ontvangen. Waarin we de gast van de volgende keer aan u voorstellen. Ga dan naar onze website. www.inspiratieradio.nl En laat uw mailadres achter. Nou, wanneer u iets kwijt wil aan ons. Stuur dan een mailtje naar redactie. Inspiratieradio.nl uh, Mabel, we hebben nog een cadeautje voor jou. Uh, dat is het uh, 2012 inspiratiespel, dat is uh, mede ontwikkeld door Rob, onze technicus, leuk. en uh, het gaat over, uh, ja, over de Maya's, over 2012, uh, kun je, door dit spel kun je de hele kalender een stuk beter leren kennen, je kunt dat jezelf leuk. beter leren kennen. Alsjeblieft. Ja, dankjewel. Ja, mooi. Nou. Wij zijn Herman Harms en Richard Buiteneck en we hopen dat u met net zoveel plezier naar deze uitzending heeft geluisterd als waarmee wij hem hebben gemaakt. Tot de volgende keer. En na het nieuws gaan we nog luisteren naar de New Age muziek van Peaceful Radio, samengesteld en gepresenteerd door Ben Oveugen. Maar nu eerst gaan we luisteren naar een stukje uit Eten, Bidden en Beminnen van Elisabeth Gilbert, voorgelezen door onze gasten. En als je er nog iets over wil zeggen, Mabel, dan waarom je dit wil voorlezen, is dat prima. Uh, volgens mij is dit weer ook de, de essentie van dit boek. Um, ze zit in een ashram met een, uh, een vriend van haar. Die is uh, ongeneeslijk ziek. En op een gegeven moment uh, is hij... En zij heeft heel erg liefdesverdriet. En op een gegeven moment is hij dat zat. Mm -hmm. Dat gezeuren over die vent. Dus dan gaat hij haar toespreken. En hij noemt haar voer omdat ze zo verschrikkelijk veel eet. Ah, well. Maar één ding moet je goed begrijpen, voer. Als je al die ruimte in je hoofd die je nu besteedt aan gepieker over die vent leegruimt, dan krijg je daar een vacuüm, een lege plek, een deuropening. En raad eens wat het universum met die deuropening gaat doen. Het stort zich er meteen door naar binnen. God stort zich er meteen door naar binnen. Om je met meer liefde te vullen dan je ooit voor mogelijk hebt gehouden.